4 uur. Klement Peters met het NOS journaal. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken kampt sinds gisteravond met een grote cyberaanval. Het is niet duidelijk hoe groot de impact van de aanval is. De overheid vermoedt dat er een ander land achter de aanval zit. Er zijn direct tegenmaatregelen genomen. Informatiediensten zoals reisadviezen staan vooralsnog gewoon online. In september werd de Oostenrijkse conservatieve partij UVP ook getroffen door een hackaanval... Volgens partijleider Koorts was het een poging om de verkiezingen van die maand te manipuleren. De Verenigde Staten hebben 52 Iraanse doelen geselecteerd... die worden aangevallen als Iran een aanval uitvoert als vergelding... voor de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Dat heeft president Trump getwitterd. De 52 Iraanse doelen verwijzen volgens president Trump naar de Amerikanen... die in 1979, langer dan een jaar, werden gegijzeld in Teheran. In Irak hebben gisteren duizenden mensen afscheid genomen van Soleimani en de Irakse militieleider die ook omkwam bij de aanval. Soleimani wordt later overgebracht naar Iran. Bij een brand in een dierenwinkel in de Duitse stad Remscheid is een groot deel van de dieren omgekomen. Na ongeveer anderhalf uur was de brand onder controle, maar een groot deel van de dieren kon niet meer worden gered. Alle vogels kwamen om en ook veel kleine dieren in kooien zijn gestikt. Het gaat om tiendallen konijnen, kavia's, ratten, muizen en hamsters. Het spoor bij Den Haag, dat donderdag door een ontspoord treinstel beschadigd raakte, is sneller hersteld dan verwacht. Vanaf komende ochtend om half elf gaan er weer treinen rijden, meldde NS. Vrijdag meldde spoorbeheerder ProRail nog dat er tot maandagochtend geen treinen tussen Den Haag en Gouda konden rijden. Volgens ProRail en NS verlopen de herstelwerkzaamheden zeer voorspoedig. Het weer. Het is grotendeels bewolkt, alleen in het Noordoosten komen brede opklaringen voor. Daar is de temperatuur naar iets boven nul gedaald. Elders is het niet kouder geworden dan een graad of vijf. Overdag bewolkt met af en toe zon. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Prefer to ride To find yourself changed She's swinging on the corner Laughing in the rain Oh, it's beautiful Beautiful, beautiful breaking my heart You're teasing me slowly